Dames en heren, u luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé van vrijdagavond, 11 december. Live vanuit Hotel Hoogland. Tegenover ons zit Jan-Peter Verstegen. En met dit onderwerp: Wat is de invloed van zingen op de geest? Jan-Peter, wat was dit voor soort muziek? Dit is uh, meerstemmige Afrikaanse zang. En het is uh, ooit gemaakt door een, uh, een reverend, een dominee. De essentie van het lied is van uh, uh, God kom ons te hulp, uh, uh, red Afrika. En op de achtergrond speelt dan natuurlijk ook mee van dat de blanken niet altijd even leuk zijn geweest tegen de negers in uh, Zuid-Afrika. Nee. Ik vind het nogal zuinig uitgedrukt. Ja. Heel netjes en beschaafd ik, uh, uitgedrukt. Ik gaf hem voorzet en jij kocht hem in. Heb je dat gedaan vanwege dat de vorige spreker uh, in Afrika heeft gewerkt? En daar heel veel misstanden en armoede en dat soort dingen daadwerkelijk heeft meegemaakt? Nee, zeker niet. Het, het komt toevallig zo uit. Oh, of ja. misschien bestaat toeval niet. Nee, maar dat... um, de reden dat ik het uh, mee had genomen is... Uh, omdat we het zouden hebben over uh, de relatie tussen zang, lichaam en geest. En ik kan me nog herinneren dat ik deze muziek voor het eerst hoorde... en dat ik een, uh, een soort kippenvel kreeg. En ik wist niet waarom. Uh, en ik denk dat het iets heeft met... Uh, dat het te maken heeft met hoe je uh, je hele fysiek... Lichaam en geest zijn voor mij eigenlijk één... Uh, reageert op uh, de, de, de melodie en de harmonie. En uh, dat heb ik vooral bij meerstemmigheid. En uh, daar komen we straks nog ook over te praten. Over de meerstemmigheid die... die uh, in een bepaalde harmonie kan leiden tot vrede en harmonie in je lijf. Als beleving, zeg maar, psychologisch en lichamelijk. Kun je daardoor in grote rust komen nadat je dat gehoord hebt. Ja. En deze muziek heeft op veel mensen een, een, een, een, een soort... hypnotiserend is niet het goede woord, maar wel... Een, een, een, een sensatie van... Meeslepend? Een, ja, en, en, uh, een soort van... Je hoort allemaal bij elkaar of zo. Iets in die geest. Uh -huh. Een soort uh, unifying effect. Zou het kunnen zijn. Uh -huh. Maar... Kan iedereen zingen? Natuurlijk kan iedereen zingen. Alleen... Uh, je vraag impliceert ook dat je... Uh, want dat is een ja-nee vraag eigenlijk. <laughs> je kan ook zeggen, iedereen kan niet zingen. Maar dan kun je zeggen, van, uh, ten opzichte van wie? Iedereen kan zingen. Alleen zal niet iedereen het even artistiek uh, en uh, esthetisch doen. Maar het is de vraag of dat belangrijk is. Is zingen belangrijk? Voor mij is zingen belangrijk. Maar waarom, niet voor iedereen. Waarom en, is voor jou zingen belangrijk? Uh, het is een soort ademen van de ziel, zou ik zeggen. Bidden kan ook ademen van de ziel zijn. Hè? Maar zingen is ook een soort uh, uiting van, van uh, je gevoel en uh, je gemoed. Waardoor, je, waardoor er iets bevrijdends kan optreden. Als je gevoelens hebt die je niet met niemand kan bespreken en je kunt daar wel over zingen. En iemand geeft jou een kapstok, een... Uh, uh, uh, ik bedoel me wat, als je ouder wordt en uh, je hoort dat lied van When I'm 64, When I Get Older, Losing My Hair, dan kan, je, dan kan dat bevrijdend werken, omdat je je zorgen maakt, omdat je 64 wordt, ja, of wat dan. Haar, uh, en, Nee, maar worden. dit is een heel eenvoudig voorbeeld, maar het is wel de essentie van waar we het over hebben dan. In, in hoeverre bevrijd zingen. Ik denk dat het heel erg bevrijdt. Dat merk ik ook als ik zangles geef en ik merk het ook met uh, uh, het zingen in koor verband. Maar wordt er nog wel genoeg gezongen, bijvoorbeeld tijdens het werk? Ik herinner me nog een, een lied vol weemoed van Herman van Veen. Van Op elke stijger klonk een lied, maar die lied hoor je niet meer. Ja, je hoort zo'n transistorradiogram, maar echte werklaar zingen niet meer. Ja, ik, ik, ik heb dat ook gesignaleerd. En ik vind dat eigenlijk wel een beetje jammer. Maar oh, uh, Misschien is het zo... Dat we door de toegenomen individualisering wat te kritisch zijn op elkaar. Dus als iemand zijn mond open doet en zingen en zingt, dan krijgt hij als heel snel te horen. Hij kan dat, wel. Uh, ja, kan je dat niet thuis doen of zo? Ja. Onder de douche. En. Ik vind dat niet zo'n uh, goede ontwikkeling, die individualisering. Maar ja, het is wel een, een onderdeel van de tijdsgeest. Dus. Ik hoe, wil, ze, uh, yeah. hoe is het zingen bij jou begonnen? Als kind zong je al? Of zat het in de familie? Ja, uh, je ja, ging ja, naar de kerk zeker. zondags? Wij, wij waren een echte zangfamilie. Okay. Absoluut. En, en uh, uh, <tie> We werden s morgens gewekt al met de zang. Want uh, uh, uh, mijn vader zong praktisch de hele dag door. En, en uh, op zondagmorgen dan, uh, moesten we naar de kerk, vond hij. En dan uh, ging ook een uh, jonge shaba uit Bloemendaal... dat ging keihard op de loudspeakers... <tie> En dan... Uh, ik loop met een handvol woorden. Dat nee. <laughs> schalde dan door het huis. En of het leuk vonden of niet, we moesten er wel naar luisteren. Maar wij zongen ook altijd bij de, bij de afwas. Want wij waren, wij waren met een groot gezin. Ik weet niet of je dat... Uh, ja Hoeveel? Negen kinderen. Negen kinderen. Plus. En een koor? Ja, precies. elf En uh, we zongen ook vaak meer stemmig tijdens de afwas. <laughs> en dat was uh, heel leuk. Spontaan, uh, gekke liedjes. En... en, en uh, ja, de, de, en uh, op, uh, op school viel al vrij snel op dat ik een uh, ja, redelijk makkelijk zong en uh, ook toon kon houden. En uh, toen heb ik uh, wel eens solo gezongen in de, in de kerk bij zo'n uh, kind, kindje wiegen of zo. Met, uh, ik weet nog dat ik. Uh, uh, een, een van die kerstliedjes zong met uh, Jan Sluiter. Jan Sluiter. Die nu uh, <coughs> in Bolivia werkt voor uh, Child Aid. Mm. Daar uh, dat is ook een, een van de goede doelenprojecten waar ik af en toe wel eens iets voor doe. Leuk. Daar gaan we zo even, even over ja. praten. Ja. Um, Kun je iets vertellen over je opleiding? Voor zang? Of voor? Ja, voor zang. Okay. Ja. Um, ik heb... Uh, als, uh, zeg maar als oudere jongere op een gegeven moment in de jaren negentig uh, kon ik zangles betalen. En toen ben ik zangles gaan volgen. En ik werkte toen al ruimschoots als journalist. En toen heb ik op de zaterdagen, maandagen, donderdagavonden... Ma maandagavond, donderdagavond... En vaak op de zaterdag ging ik dan studeren en dan haalde ik staatsexamens voor conservatoriumvakken... Hm. En zo heb ik heel geleidelijk alle vakken gehaald. Ik heb nog een, kon, uh, uiteindelijk ben ik pas in 2001 afgestudeerd. Ik heb het gewoon allemaal in uh, kleine blokjes gedaan. En ik heb uh, en passant ook nog een uh, dirigentendiploma gehaald. Heel veel workshops gedaan en uh, van alles nog wat. Wat en, voor journalist was je? Of ben je misschien nog? Ja, ik, ik, ik werk nog steeds als journalist. Als ombudsredacteur bij uh, Noord-Hondstagblad, dagblad, Gooi in Eemlander. En, uh, en bij de krant. Stukjes uh, schrijven of andere werkzaamheden. Nou, we, we bemiddelen voor, uh, voor lezers die problemen hebben met uh, bedrijven, met gemeenten, instellingen. Oh, Juridische een Maar ja, ja. Nou, ik, ik, ik heb van alles gedaan. Ik ben uh, economisch journalist geweest. Uh, uh, ik heb nog een, een opleiding ervoor gedaan. En uh, ook in de avonturen. Ik heb mijn hele leven zo wat gestudeerd. Hmm. En uh, politiejournalist, onderwijsjournalist. Ja, onderzoeksjournalist, ja. van alles nog wat. Heel veelzijdige man dus. Ja, maar goed, in ja. 30 jaar doe je een hoop. Heel bescheiden. Hè? In 30 jaar doe je een hoop. Oh ja, toch. Maar ik heb wel altijd het idee gehad van ik moet wel iets van mijn leven maken. Het gaat niet alleen om geld verdienen, het gaat om uh, dat je het gevoel hebt van uh, het doet ertoe wat je doet, ja. zoiets. Mooi. Wat doe je momenteel met je zangopleiding? Je zei net al dat je uh, iemand vanavond uh, les hebt gegeven, maar... Ja, best wel veel dingen. Ik, ik, ik geef uh, zangles. Ik heb iets van uh, 12, 14 leerlingen, ik weet niet eens precies. Um, ik geef. Uh, ik treed af en toe op met mijn ensemble Trials Musica Met een sopraan en een pianist in de en, uh, en ik heb een koor natuurlijk, uh, ICA, de vrolijke zangers, I Cantatori Allegri. En uh, een aantal leerlingen van mij zitten in dat koor. En af en toe word ik ingehuurd als uh, solist bij uh, af en toe een oratorium, af en toe een musical en uh, ja, af en toe zo'n uh, begrafenis of een, uh, of een huwelijk. En, en, uh, dus ik, ik ben er wel veelzijdig mee bezig en dat, dat is leuk. Je bent kort geleden getrouwd. Was er muziek bij en wat voor soort hebben jullie gekozen? Uh, ja, dat was wel aardig. Mijn beide koren hebben meegezongen uh, en ik heb zelf gedirigeerd. Ik liep gewoon af en toe even in de weer tussen... Uh... De bruid een beetje alleen laten Ja. Dat is lekker. Ja, nou daar heb ik me niks van aangetrokken. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En het alternatief was dat ik uh, misschien met samengeknepen uh, billen uh, naar, naar de, een, uh, een huurdirigent zou, moeten luisteren. Niet dat niemand het beter kan dan Nico natuurlijk wel, maar dat, dat leek mij niet leuk. En uh, ja, wat voor, wat voor muziek? Hele mooie muziek. De kantiek, de Jean Racine en, en uh, muziek van uh, Oosterhuis. Uh, Terzee muziek hebben we ook een ja. verschillende... Het is allemaal onderdeel van mijn, uh, van mijn leven, die, die muziek. En, uh, ik heb begrepen dat het erg gewaardeerd werd. En jouw vrouw is ook uh, muzikaal geïnteresseerd? Geïnteresseerd, absoluut. Ja. En uh, ze speelt zelf uh, harp. Dus is ze ook op latere leeftijd mee begonnen. Dat doet ze nu een jaar of zes, zeven geloof ik. Heel, heel verdienstelijk. En uh, daarvoor heeft ze blokfluit gespeeld. En ze houdt erg van opera. Daar gaat ze ook vaak naartoe. En, uh, dus wij, wij, wij hebben het wel vaak over muziek. Ja, heerlijk. Jan Bert, jij hebt mij ooit eens een keer verteld. Een grote wens van jou was uh, het opnemen van een CD. met mm -hmm. De naam Winterreizen. Ja. Hoe is het daarmee? Nou, we hebben hem opgenomen. Maar ik ben er niet tevreden over. Dus uh, ik ga hem nog een keer opnemen. En uh, daar ben ik nu mee bezig. Met een, uh, een uh, andere technicus. En, en uh, dezelfde pianist. En een andere plek. En, uh, waar had je het opgenomen? Uh, ik had het opgenomen in een uh, uh, ruimte in, uh, in Haarlem. Ik had beloofd dat ik niet zou zeggen waar het was. <laughs> Want uh, het, was, nee, maar het was ook expres voor mij bedoeld. Niet dat die uh, man met zijn zaak uh, een heleboel mensen zou aantrekken... die ook daar iets zouden willen opnemen. Dus dat was uh, eenmalig. Maar uh, ik was niet, niet tevreden over de, de klank... en ik dacht achteraf ook van... Uh, ja, uh, het kan beter, het kan mooier. En, uh, dus dat moet, ik wilde meer, liever in een kerk uiteindelijk. Dus nou, dat gaan we doen. Wanneer, uh, ik ga ervan uit dat het wel uh, binnen een half jaar klaar is. Je weet is, al welke kerk... Uh, ik weet wel welke kijk ik wil, maar ik oh. heb nog geen toestemming. Oké, okay, dus we kunnen nog niet vertellen aan uh, nee. de luisteraars. Maar het gaat, het gaat wel lukken hoor. We, we hebben een, uh, ik heb een, uh, een uh, sponsor gevonden. en uh, uh, Die gaat meedoen. Uh, dat is Felix Timmermans van uh, de financiële gids. Dat is een financiële specialist. Die uh, kunt inhuren om... Uh, in ieder geval je financiële situatie door te lichten. En, maar uh, we, gaan, we gaan kijken of we daar een, een, een succes van kunnen maken. En uh, een deel van de opbrengst is voor dat uh, Child Aid project in, uh, in Bolivia. Waar Geanne sluiter dus. is. Uh, maar winterreizen uh, moet ik dan even aan Schubert? Ja, onmiddellijk. 24 liederen. En uh, die gaan over de, de, uh, de tocht van een... Uh, waldhoorn ...een muzikant... ...niet alleen door de... ...boze... Uh, ...koude buitenwereld... ...maar uh, er zit, het gaat eigenlijk om de binnenwereld... ...van de muzikant... ...en... Uh, ...wat maakt hij allemaal mee... ...en als je die poëzie bekijkt... ...dan zit daar voor de meeste heren... ...heel veel overeenkomst met hun eigen belevingswereld... Hm. Dus, het is vooral... Uh, ...op mannen gericht, zeg maar... Beetje erotisch... Nee dat, dat, dat, nee, dat zou ik te plat vinden Nee, nee, nee Er nee. zit natuurlijk wel Romantisch, rotzij, romantisch, romantisch vooral de, de, de, Ja, dat ze, de lijkt met goede woorden de, Op een gegeven moment dan uh, ja, Is, is hij uh, ja. De zanger is uh, heel erg uh, verliefd op een meisje ja. In een dorp En hij wil er wat mee Maar de moeder vindt dat hij eigenlijk gelijk uh, uh, Moet trouwen met haar Nou, daar heeft hij helemaal geen zin in Dus hij gaat weer naar het volgende dorp Zo, daar komt het een beetje mee Dan kan je lang rondreizen, rondreizen. ja, ja. Ja. Tot de moeder het wel goed vindt. Maar ook, ook, in, ook in die muziek zitten we een heleboel uh, uh, gevoel. Waardoor je als uh, individuele zanger. Uh, uh, ja. Een heel. overregulering, opgewonden muziek. En ook weer hele mooie, rustige muziek. En dan. Uh, uh, ja, overregulering, het Duitse woord, overregulering, dat, dat zegt het eigenlijk. Dat is. Ja. De, uh, het, het schommelt heen en weer tussen uh, balladesachtige muziek en, en hele opgewonden muziek. En dat is, het, is prachtig, uh, het is een prachtig werk. Maar met wie ga je het uitvoeren? Met Fred Gist. Fred Gest. Pianist. Ja. En die, uh, die doet ook vaak mee met, uh, als pianist bij uh, I Cantatori Allegri. En ook bij Trias Musica. Daar is de vaste pianist. En Fred is uh, heel steady, heel ervaren. En uh, ja, het is, uh, ik ben heel blij dat, we, dat hij met ons wil, wil werken. Dus uh, ja. Even over de vrolijke zangers. De vrolijke zangers. Ik zie jullie altijd uh, zo tegen kerstmis in mooie kledij door het dorp dwalen. Mhm. Mm Waar is dat voor? Uh, ik zou liegen als ik zou, zou zeggen dat we het niet voor onszelf doen, we doen het natuurlijk voor onszelf. Maar we doen het ook altijd voor een goed doel. En dat is eigenlijk al... Ik denk dat we het nu voor de zesde keer doen zo wat, Vijfde of zesde keer. En uh, wij zingen dan Christmas carols. Van uh, vooral Engels. En een paar Fransen. En een paar Duitse. Uh, en de opbrengst van uh, wat er in de ton wordt uh, gestort. Die we altijd bij ons hebben. Die gaat naar uh, de stichtingcomité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemeland. En dat noemen wij maar de Stille Armen. En uh, die voeren ook altijd actie in het Haarnems Dagblad. En het is altijd de kunst om elk jaar weer een beetje meer uh, op te halen. Ja. Waarom Dickens kleding? Ja, waarom Dickens kleding? Het is uh, uh, meerstemmige koormuziek uit uh, de, de, de 19e eeuw. En, en, uh, uh, uh, ik weet niet precies het geboortejaar van Dickens uit mijn hoofd hoor, maar. Uh, dat is ergens de 18e, 19e eeuw volgens mij. Ik dacht, uh, eind 18e eeuw, weet jij het uit je hoofd? Ik heb het ook wel eens een keer opgezocht hoor, maar ik weet het op dit volgens moment. Volgens mij, eind 18e eeuw. Ja, precies. Maar dan loopt er niet een scrooetje bij, hè? <lacht> nou, Dat ik, we, kwijt. We, we hebben nog een vacature. <lacht> dus als jij mee wil lopen als coach, met deze aangenomen. Uh, we hebben wel altijd iemand mee, die als schoffie meedoet. En uh, die uh, gaat dan met de pet uh, wat geld ophalen mm. en, uh, maar het is, het is leuk. En, en, en die, die stichting van uh, die Stille Armen. die zijn altijd heel erg blij dat we elk jaar weer wat meer uh, ophalen. Wanneer is het uh, dit jaar het optreden? 19. Even kijken. 17 december treden we op op een school in Heemstede. En dan 19 uh, december in, het, in de dorpskom, zeg maar. Haldenstraat, Kerkstraat. Van, van, van uh, 12 tot zeg maar 4 uur, half 5, hm. zaterdag. En de volgende dag gaan we naar uh, de Boerhaven in uh, Haarlem. En daarna nog naar een ander thuis, het Molenhofje. En dan gaan we kijken hoeveel we opgehaald hebben. En dan uh, komt er wel weer een persberichtje, zou ik maar zeggen. Maar het is wel leuk. Leuk om te doen. En uh, je hebt veel blije gezichten. En vooral bij die oudjes, als we, of de, de oudere medesandvoorten, zo. En Haarlemers, oudjes klinken zo denigerend, zo bedoel ik het niet. Maar die, die blije gezichten, dat is uh, een psychisch inkomen, zal ik maar zeggen, voor de zangers. Wat is normaal het repertoire van de volke zangers? Um, we doen uh, oude muziek. 13e, 14e eeuw doen we wat. En uh, Negro Spirituals. We doen uh, musical, uh, oude Engelse meerstemmige koorzang. Uh, het is heel breed. En, en Russische muziek. We, hebben laatst, we zijn nu weer voor uh, een optreden in Drenthe. In april zijn we specifiek met Russische muziek bezig. En uh, ja, het, uh, het, het, het, is een beetje, het wordt een beetje democratisch gekozen. Dus op een gegeven moment zegt een van de koorleden van nou ik vind dit of dat leuk. En dan, zegt, uh, uh, dan zeg ik van nou als je er uh, twee of drie mensen hebt die het ook leuk vinden. Dan gaan we kijken of we dat doen. Nou en zo houden we ook uh, de lol erin. Dat we ook naar elkaar toe loyaal zijn bij de muziek. Want het kan natuurlijk niet zo dat je alles leuk vindt. Zo werkt het niet. Ja. Ja, het is wel belangrijk voor de koorklank dat, dat we met plezier zingen. Ja, voor de groepstructuur inderdaad. Ja, dat je absoluut. zelf mag indenken ja. van nou, ja. ik wil zoiets anders en ik wil dit graag. Ja. Ja. Ja. Laten we nog even hebben over dat saamhorigheidsgevoel. Wat kan ontstaan als je meer zingt. Ja. Uh, ik heb een, ooit een hele rare ervaring gehad. Dan zat ik op een koor. Ja. Op laatst kon ik niet meer meezingen. Ik kon alleen maar mimen. Want iedere keer als ik het hele koor hoorde zingen... ...brak mijn stem. Brak jouw stem? Ja. Kijk kreeg ik er geen woord meer uit. Nee. Um... Wat kan dat zijn, dokter? <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb, ik heb dus meerdere malen gemerkt... ...dat, dat het zingen uh, in, in mijn zangstudio achter het huis... Dat dan wel eens iemand in tranen uitbarst. door bepaalde muziek. En dat vind ik niet raar. Het, het is. Uh, uh, bijna iedereen heeft wel wat in zijn leven meegemaakt. wat, wat niet 100% verwerkt is, zou ik maar zeggen. En. Uh, en dat kan door muziek uh, naar voren worden gehaald. En, een. Een, uh, een Indiaanse kernfysicus. Vemu uh, Mukunda. die heeft daar ooit eens een keer. Uh, onderzoek naar gedaan. en die heeft het vervolgens. Een, een, een, een nieuwe techniek op gebaseerd op de, op de uh, VEDA's uh, in Sanskrit geschreven uh, verhalen over levensbeschouwing en hoe je je in het leven zou moeten opstellen en waar het eigenlijk op neerkomt is dat bepaalde combinaties van tonen die hangen samen met gemoedstoestanden dus uh, bitterheid, woede uh, verongelijkheid enzovoort en als je die dus hoort in bepaalde muziek, dan kunnen zomaar de tranen over je wangen biggelen. Ik, ik ken dat gevoel. Ik had dat eerst ook met uh, Nacostizieke Lel Afrika. En ik wist niet wat het was. Ik dacht van, ja, misschien ben ik in de vorige leven negen geweest of wat dan ook. En uh, heb ik nare dingen meegemaakt. Dat kan, dat weet ik niet. Maar ik heb het ook wel eens bij een, een tafelgebed van Huub Oosterhuis gehad gij die weet wat in mensen omgaat aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid. Ik denk, verrek, die, kent me, die man kent mij. <lacht> Zoiets. Nee, maar de, de, de, de combinatie van tonen en dan de muziek, dat is ook gebleken uit ons onderzoek. Hè? Dat die, uh, uh, want daar zou het geloof ik ook nog even over hebben. Uh, dat er een, een soort relatie is tussen melodie, inhoud en religieuze beleving. Nou, dat had ik dus. En opeens voel, dacht ik van, verrek. Dat, zo zit het dus in elkaar. Is dat onderzoek afgerond? Ja. ja. En wat is daar de conclusie van? Uh, de conclusie is, uh, wij, wij hebben bij vijf koren, waaronder het, uh, de tz gangers hier in Zandvoort, hebben we met uh, vijf studenten van de Universiteit van Utrecht hebben gekeken in hoeverre uh, religieuze beleving werd gestimuleerd door uh, samenzang en meerstemmige koorzang in, in de kerk. En uh, ons is gebleken dat, uh, dat er een duidelijk verband is tussen uh, uh, het religieus gevoel... en het gevoel van vrede en harmonie, zou ik maar zeggen... en het dicht bij God zijn, althans dat voelen... Hè, dat door een bepaalde manier van zingen. En uh, dat was heel, inter heel interessant. En gelukkig uh, zijn de conclusies uh, en het onderzoek geaccepteerd door, uh, door de leraar. Dus uh, dat vak hebben we weer gehad... Geslaagd. Geslaagd, ja. ja. Leuk. Jan-Peter, we moeten ermee ophouden met dit gesprek. Ik zal wel graag nog een beetje doorgaan, maar. De tijd knelt ons. Stembandjes af. We gaan nog even luisteren naar uh, de Vrolijke Zangers. Ik kan Italiaans de Italiaanse naam oh. nooit uitspreken, maar dat mag jij dan even doen. Die Cantatori Allegri. Met uh, nummer 5, Cut Rescue Merry Gentleman. Dat is een opname van. Uh, Zes jaar geleden en we doen het nu veel beter. Oké. Okay. Maar het klinkt niet, niet onaardig. Mogen we je heel hartelijk bedanken voor deze leuke en interessante Uiteraard. interview. Dankjewel. Ja. Vanavond. We zijn alweer het laatste gedeelte van het kunst- en cultuurcafé. Natuurlijk naast de watertoren in het welbekende en gezellige en knusse hotel Hoogland. Niet van, Ach, houd toch op. Niet uh, al maken, eigenaar, zet, Maar zo ervaren wij dat. Ja. Uh, Patrick Verheij zit tegenover ons en die gaat het hebben over de historie van de Haarlemmerstraat. Want het schijnt eigenlijk al een hele oude straat te zijn en dat kan je een beetje aan de gebouwen zien. Want op sommige huizen, als ik het goed heb, staat nog wel een jaartal. Klopt dat? Jazeker, dat is uh, zeker waar. Uh, goedenavond. En natuurlijk in eerste instantie uh, dankjewel dat ik hier uh, daadwerkelijk over Straat kan gaan uh, praten. Ja, want uh, zo een beetje dichterbij heb ik de... ja, zo lang woon je nog niet in Zandvoort, hè? Nee, op dit moment uh, wonen mevrouw en ik uh, drie uh, jaar daadwerkelijk in. Uh, in Zandvoort en al die tijd ook al in de Haarlemmerstraat. Dus uh, wel zo leuk ook om uh, je te verdiepen in de Haarlemmerstraat. Hoe zijn jullie in Zandvoort terechtgekomen? Ik weet het, dat Ellen uh, pas is een, een kustmeisje. Hè? Die zijn ja. aan de kust opgegroeid. Ja. Maar jij volgens mij niet, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb wel wat uh, zeebloed als het ware in mij. Mijn opa komt uit uh, Scheveningen en oh. ik ben ook opgegroeid in de, de buurt van Den Haag. En ook daar zijn we gewoon in Den Haag. Hm. Hoe kom je zo versteld geraakt, jullie twee in Zandvoort? Nou, om een heel uh, lang verhaal kort te houden. Zouden we eigenlijk op zoek naar een uh, huis in de buurt van uh, Haarlem? We vinden zelf van Haarlem een hartstikke leuke stad. En uh, toen kregen wij een huis op het oog in de Haarlemmerstraat. En toen dachten we, nou, ze gaan we eens gaan uh, kijken daar. Uh, en niet eigenlijk rekening houden dat, zeg maar, uh, dat het dan als daar de omgeving Zandvoort uh, is. Maar we zagen daar eigenlijk geen uh, probleem in. Totdat we daadwerkelijk uh, via de Zandvoortselaan naar uh, Zandvoort binnenkwamen rijden. En we hadden zoiets ook van: nou, dit is echt het dorp waar we ons willen gaan settelen. Dus uh, toen hebben wij nog in eerst instantie verder gekeken nog naar een paar woningen. Nadat we dit huis hadden bekeken. En uh, maar uiteindelijk uh, bleef ons hart steeds weer warmer kloppen als het uh, daadwerkelijk dit huis weer. Uh, in onze gedachten komen. Was het een gevoel? Of? Ja, zeker. Vanaf het begin is het al een heel uh, goed gevoel geweest. Het is, echt, uh, het is, ja, als je het ook van buiten ziet, echt een uh, prachtig huis. En uh, er moest wel het een en ander uh, binnen gebeuren. Het is weer een prachtig huis. En <laughs> is. Maar het is, van binnen was het uh, ook zeker geen. Uh, ja, er zat potentie in, laat ik het zo zeggen. Dus er moest nog een nodig gaan gebeuren om het weer uh, naar de huidige uh, maatstaven te krijgen van een uh, ja, goede warme woning. Maar. Uh, dat is, uh, we zijn nog steeds druk bezig, maar het einde is in zicht. Hoe lang zijn jullie bezig? Want wanneer is het, uh, de beslissing genomen of nou, we nemen hem gewoon? Uh, nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. We kwamen uh, begin februari... Dat het zo geweest zijn. In 2006 hebben we voor het eerst het huis bezocht. En uh, toen, uh, na een aantal maanden, wikken en wegen, hebben we de knoop doorgehakt. En toen, uh, gelukkig, was het huis ook nog uh, niet uh, verkocht aan uh, anderen. Dan stond dus een tijd uh, te koop. En toen, in uh, juli, hebben wij uh, daadwerkelijk de knoop uh, doorgehakt. En vanaf uh, september zijn we ook vanaf dag 1, dat we ook zijn gaan uh, verbouwen, gaan wonen daar. Viel de verbouwing mee of kwamen er een heleboel uh, gebreken dat je eigenlijk niet meteen gezien hebt of zo? Nou, laat ik voorop vooropstellen dat zeg maar, uh, elke verbouwing, uh, zolang je niet uh, nog nooit verbouwd hebt, altijd wel tegenvalt. <laughs> dat is alle mooie bouwprogramma's uh, geven dat ja. uh, alles maar aan. <laughs> en daarbij uh, moet wel aangegeven worden dat, ja, dat de, de zaken die naar voren zijn gekomen, die hadden we eigenlijk ook grotendeels wel uh, voorzien. Alleen neem niet weg dat elke verbouwing toch wel meer tijd kost dan uh, je in eerste instantie je verwacht. Had je daar eigenlijk wat tijd voor? Uh, nou ja, ik zeg altijd maar van uh, je hebt geen tijd maar prioriteit. En mm. op dat moment was het zeker zo dat je daar uh, toch wel je prioriteiten moest gaan uh, verplaatsen richting de verbouwing. Wil je wat vorderingen maken? Dus daar uh, is heel veel tijd in gaan zitten en uh, gelukkig kon ik dat goed combineren met... Uh, de vrije tijd die ik voorheen had. En oftewel het werk wat ik ook deed. Dus, uh, en doe. En wat doe je? <laughs> Bijna synchroon ja. hier. Ja. Uh, ik ben toen. En nog steeds uh, ben ik verkeersvlieger bij, uh, bij de KLM. Oh, er zitten veel vliegers vanavond uh, aan de tafel. Okay. We hadden een uh, schrijver die in Afrika heeft gevlogen met een Cessna. En daar de mensen heb geholpen. Een soort vlijndokterachtige oh, okay. nou, uh, ja. toestanden. Ja. Dus dat, uh, en dan toch een oud huis kopen. Nou, het is... Het iets met oude huizen? Nou, laat ik zo zeggen. Want toen wij dit huis zagen via het internet, werd ons oog natuurlijk gelijk gestreeld door de, ja, door de mooie voorkant die het heeft. En uh, die, uh, dat geeft natuurlijk een bepaald, ja, bepaald gevoel, geeft zo'n huis dan. En naarmate je zeg maar, uh, je daadwerkelijk meer gaat verdiepen door de verbouwing in dat soort huizen, dan uh, waardeer je echt wel die, die oude stijl van woningen. En, en dat, is het, vooral, ja, dat, dat heeft natuurlijk uh, alleen nog maar meer bijgedragen. Hoe meer je waardeert, zo, hoe alle huizen in, uh, in de mooie steden... zoals Zandvoort, uh, Haarlem, Amsterdam ervoor zeg maar, uh, staan. Ja. Om de Zandvoort dus een beetje de weg te wijzen... welk huis is het in de Haarlemstraat? En, ja, het is Op de een, hoek van? Op de hoek van de Schelpstraat met de Haarlemmerstraat. Dus, okay. En dan aan de kant van, de, van het dorp. Dus, ja. uh, aan de andere, kant, de andere kant van de Schelpstraat, onze buren daar, dat is ook een rijksmonument. Dat is ja. nummer 44 en wij zijn 42. Zomaar zeg een, een huis met het, een trapgeveltje en een torentje zeg maar, op de voorkant. Ja, lekker, en ja. zoals vele huizen in de straat in de veranda. Ik zal kijken, want ik woon op de Schelp en ik race altijd naar beneden toe. Ja. Dus dan ga ik even wat beter kijken. Van, ja, uh, ja, gelijk aan de linkerkant. Ja, ja, ja, ja. Nee, perfect. Ja. Ja. Om weer terug te komen nog op uw eerste vraag, van ja, ook op ons huis staat dus uh, Anno 1900 okay. exact. Ja. Moet ik wel uh, aangeven dat. Ja, ik ga ervan uit dat dat gewoon uh, authentiek is. Het is natuurlijk van Ik heb nog steeds geen uh, oude tekeningen gevonden. Met oude bouwtekeningen of iets dergelijks. Waar uh, aangegeven staat dat het ook exact in 1900 gebouwd is. Okay. Maar ik neem aan dat in de bouw tijd wel uh, aangegeven is dat dat dat jaar is. En yeah. dat het zeg maar 1901 is geweest. Nou, of 1899. Het is niet zo, uh, zo jaartal vast. Want okay. in alle huizen zo van voor 1930 staat meestal in advertenties van omstreeks. Ja, dat, dan is, dan uh, dat is zeker waar. Alleen op het moment dat het zo ex, exact in een gevel ja, geplaatst staat. Ik weet niet of het, dat uh, na dato nog een keer gedaan is. Dus. Het zou me niet, ook niet verbazen als we hier op de lagere school leerde van omstreeks 1600 schat binnen. <laughs> <Okay>. <laughs> maar goed. Uh, Vertel, je, kon, je kwam het huis binnen. En je zag meteen van hier is wat van te maken. Maar je hebt mij al eens een keer verteld van, het was eigenlijk in twee delen verdeeld. Ja, het is uh, maar, um, ik heb, voordat we, op het moment dat wij hadden we aangegeven van nou dit, uh, dit huis vinden we super uh, mooi en uh, we willen graag hierin gaan wonen. En toen hebben we eigenlijk ons gelijk aangegeven van, uh, of naar elkaar toe, mijn vrouw en ik van nou, zo moeten we, willen we graag dat het eruit gaat, uh, gaat zien. Ook omdat het nogal ja, veel verschillende kleine ruimtes waren. En uh, de potentie wel zagen van hoe wij het daadwerkelijk wilden gaan bouwen. De, het, het huis is oorspronkelijk uh, ja, gebouwd uh, uh, als een vrij uh, ja, standaard vierkant huis. Waarbij je dus als het ware aan de linkerkant als je binnenkomt een... Uh, een soort kamer aan suite had... en aan de rechterkant op de helft van de, van de gang... een trap naar boven naar de eerste etage. En uh, dat is oorspronkelijk natuurlijk ook zo gebouwd. Uh, neem niet weg dat... ik denk ergens in de jaren 30 of 40... toen er uh, een, uh, een woning nood was in Nederland... is het huis uh, op uh, aandringen van de overheid uh, gesplitst. Moet, uh, zodat er als het ware meerdere gezinnen in konden nou. gaan wonen. Toen is aan onze... Uh, zijgevel is een extra deur geplaatst, een extra voordeur, en uh, waarbij eigenlijk de mogelijkheid was zodat een tweede gezin uh, boven kon wonen en het andere gezin beneden kon gaan wonen. En dat is denk ik ook de reden dat er uh, de benedenverdieping uh, zo drastisch uh, toen de tijd uh, verbouwd is uh, geweest, waarbij er een klein keukentje werd, uh, is gemaakt, en een kleine badkamer werd gemaakt en de ...andere voorzieningen voor beneden... ...die wel ook boven gebruikt konden worden. Ja. En dit is eigenlijk door al die jaren heen zo in stand gebleven... ...totdat wij erin zijn gaan wonen. Heb je veel contact met andere buren die oude huizen hebben? Want het is natuurlijk een heel andere soort verbouwing... ...dan dat je een nieuw huis uh, eigenlijk koopt. Ja, dat kunt je wel zeggen. Natuurlijk van, uh, ik had... Um, in eerste instantie eigenlijk geen idee van wat verbouw inhoudt. Ik had wel het gevoel dat ik dat heel leuk zou uh, lijken. En dat is natuurlijk het uh, oh, begin al. belangrijkste, ja. Dus als je ja. al geen ja. zin hebt erin, dan ja. moet je ook zeker niet <laughs> aan beginnen. Is. En uh, ja, je bent, het begint ook heel enthousiast. En ik uh, heb vooral echt het eerste jaar heb ik heel veel uh, uh, hulp gehad aan mijn, mijn schoonvader. Die heeft in het verleden al uh, een uh, eigen huis al verbouwd. Dus die kon me als het ware al heel veel... Uh, uh, Zaken aangeven waar hij moest gaan denken. En uh, voor de rest was het eigenlijk proefondervindelijk uit te vinden hoe bepaalde constructies zouden werken en hoe wij spreken bepaalde dingen zouden gaan oplossen. Dus dat was heel veel in het werk uh, zoeken en, uh, en ook uh, naar oplossingen verzinnen. Ook naar de buren toe van, nou luister eens, uh, ik kom er even niet uit, uh, heb jij nog ervaring uh, hiermee? Nou, dat... Mijn, mijn, mijn ene buurman, maar, ja, tenminste, ik heb gewoon een, een goede buurman die, uh, die uh, helpt me eigenlijk al vanaf het allereerste moment ook uh, mee, in eerste instantie uh, ook met heel veel goede raad. Maar dat is eigenlijk door de, ja, door de tijd heen is die eigenlijk uh, uh, met z'n twee dat we zijn heel veel zaken gewoon binnen het huis ook uh, oplossen uh, en verbouwen. En dat uh, vind ik echt uh, hartstikke superleuk. Ja, echt, geweldig. En ja? geweldig, ja, ja. Ja. ja. Wanneer is nou het. Uh, het Plan, of het idee ontstaan om uh, wat meer te weten te komen over de Halemestraat? Uh, nou, toen ik toen we kwamen wonen in de Halemestraat hadden we gelijk al uh, het initiatief getoond om bij de gemeente de, ons huis daadwerkelijk in kaart te brengen. Gewoon ook: het is ook handig voor de verbouwing dat je ook weet hoe het huis oorspronkelijk in elkaar heeft uh, gestaan en uh, toen kwam ik tot de conclusie dat er eigenlijk uh, niks uh, voor handig uh, was. En daar ben ik toen ook gestopt omdat ik toen mijn prioriteit ben gaan leggen bij de verbouwing. En uh, voor het eerste jaar of eerste anderhalf jaar vond ik het, uh, was ik heel druk gaande met of werken of verbouwen. En dan vond ik het altijd wel heel erg leuk om, uh, om toch het stukje van de, bijvoorbeeld de klink uh, te lezen. Ja. Die er allemaal uh, beschreven stonden van de, hoe de hoe ja. Zandvoort, Vroeger eruit zag. Wat leuke verhalen stonden erin. Dat klinkt, dat is het... Het kwartaalblad van het genootschap. Het kwartaalblad van het genootschap uit Zandvoort. Ja. Ja, voor degene die dat nog niet weten. Nee, Oké, okay. nee, dat is waar. <laughs> dus, uh, en op een gegeven moment... Uh, ik weet niet wanneer het was. Misschien een half jaar geleden of een klein jaar geleden... stond er een oproep in van... Uh, als er interesse was vanuit de dat er een als er interesse was om dus een bijdrage te kunnen leveren... aan het genootschap, wat voor ook manier, dat je je kon aanmelden. Dus uh, op een gegeven moment uh, werden mevrouw en ik benaderd... Uh, door, door de voorzitter uh, Ger Sensen... -Sense, ja. uh, of wij uh, onze medewerking wilden verlenen om de Haarlemmerstraat... Uh, in kaart te gaan brengen van de alle gebouwen die daar ooit gestonden hebben... En, nog steeds uh, staan en uh, dat is eigenlijk uh, dat was ja, ik vond het toch wel best wel een uh, eer omdat ik echt een hartstikke leuk uh, project zou gaan in eerste instantie zou vinden want ik, uh, ook al kon ik in eerste instantie er geen goede voorstelling van maken in welke mate dat zou moeten gebeuren, maar Gelukkig had het uh, genootschap al heel wat uh, informatie overgaard. Uh, in de vorm van uh, bronnen, ja. zoals het, het Zandvoortse ja. Courant vanaf ja. 1880 tot nu. En uh, heel veel foto's die ze al tuurlijk, van, uh, door de jaren heen bij elkaar hebben gekregen. En uh, die was de vraag aan mij om dat in eerste instantie uh, ook te ordenen voor de Haarlemmerstraat. Uh, ook omdat het uh, genootschap uh, wel uh, inzag dat het uh, eigenlijk een heel groot project was, dat eigenlijk naast uh, alle andere projecten die ook voor het breed zich afspelen, toch wel heel erg uh, specifiek voor die straat was. Dus we vonden het ook leuk dat er een uh, stukje medewerking, oftewel iemand was die de kar kon gaan trekken voor het project in Haarlemmerstraat. Dus, uh, Zijn ze van plan om meer van die straat in kaart te brengen? Ja, ze hebben mij aangegeven dat dit is een soort, ja, soort pilot, mag je dan noemen. Er is heel veel informatie voorhanden binnen het hele archief van het uh, genootschap. Alleen dat is allemaal nog niet geordend vaak naar straat. En uh, de Haarlemmerstraat is uh, aan de ene kant ook vrij uniek... omdat die straat aan de ene kant de entree is van, van Zandvoort... en aan de andere kant is toch best wel goed uh, geconserveerd door de jaren heen. En uh, daarvoor vonden ze het ook zo leuk om deze straat als eerste te, te gebruiken... Mm. Ja, zo zijn er nog een paar straten in Zandvoort... die nog wel op staan van, uh, van het genootschap... om die ook zo in kaart te gaan brengen. En een beetje afhankelijk van de, ja, de, hoe dit project gaat slagen... en ook zeg maar, de, de, de, de, de, wat je ervoor hierbij ondervindt... dat je dat ook weer mee kan nemen naar andere projecten... voor andere straten in Zandvoort. Het is wederom een leuke manier om met je buren kennis te maken. Oh, zeker ja, weten Ja, gaat eens dus een paar ja. deuren verderop van... Uh, ping, ja. hallo. Dat is... Uh, ja zeker waar. Ik van, uh, het is een beetje ook ontstaan uh, dat ik wat mensen ook in de straat leerde kennen. Afgezien dat er een paar buren om mij heen die natuurlijk altijd wel natuurlijk, uh, buiten ziet. Uh, dat ik zeg maar, heel veel uh, buiten aan het, uh, aan het verbouwen was op een gegeven moment uh, vorig jaar. En uh, toen kwamen al die mensen ook uh, regelmatig tegen. En toen ineens meer duidelijk werd... Ook vanuit het genootschap dat, dat wij dat project zouden gaan doen. Ik kreeg heel veel positieve reacties ook van, uh, van meerdere mensen. En uh, iedereen die ook mij tegenkwam, vond het heel leuk om uh, dat wij zo actief uh, nu daadwerkelijk de, de straat in kaart wilden gaan brengen. Hebben jullie al uh, contact gezocht met alle bewoners van de straat? Jazeker, echt... Uh... Want ik spreek nu in eerste instantie dat uh, de ascens ons in. Uh, ik ik neem verwacht rond in maand april heeft ons benaderd. Mm -hmm. En toen hebben we in eerste instantie. Uh, heeft hij aangegeven. nou, je hebt hier heel veel uh, archief. Gaan we proberen daar een, een soort uh, eerste selectie in te gaan maken. Zodat je als het ware. een, een soort gevoel krijgt. met wat er allemaal uh, voorhanden is. En uh, toen is op een gegeven moment besloten. Ook naar aanleiding dat het uh, door onze buren aan de ene kant uh, Haarlemmerstraat 44 en 46 een, een rijksmonument is. En dit daadwerkelijk als voorbeeld wordt uh, gebou ge gebouwd in uh, Shanghai, in China, voor de wereldtentoonstelling. Wat natuurlijk ook super uniek is. Ja, Om daar ook aandacht aan te besteden in, uh, in de klink, het uh, kwartaalblad. En daarbij ook dus gelijk aan te geven aan bewoners dat wij de Zandvoortse uh, of de Haarlemmerstraat uh, in kaart willen gaan brengen. Uh, dit is to toen de tijd ook gedaan uh, met dat iedere bewoner van de Haarlemmerstraat, afgezien van de al de abonnees van de of de, le de leden van de genootschap, en, uh, een eenmalig de klink ook uh, op de deurmat kregen met daarbij ook een uh, begeleidend schrijven om zoveel mogelijk uh, ja, input van de bewoners te vragen van uh, maakt niet uit van verhalen van vroeger of van nu van de, over ...de mensen die er gewoond hebben... ...over uh, wellicht uh, oude bouwtekeningen die boven water kunnen worden... ...oud beeldmateriaal of anasiatiefmateriaal... ...en uh, daar is uh, heel positief op gereageerd al. Maar jullie vinden geen uh, niet vervelend die nadelen in de Haarlemmestraat ...zoals het wateroverlast als het heel erg hard geregend heeft... ...en het parkeren? Uh, nou, aan de ene kant is dat wel heel grappig... ...want zeg maar... Uh, tot nu toe heb ik bijna alle krantenartikelen wel doorgebladerd. En uh, dat is toch een terugkerend thema. Want ja, over het algemeen staat natuurlijk in een krant vaak negatiever nieuws. Of er is een brand, of er is dit, of is dat. Als het natuurlijk over, over huizen gaat. Dus zulke dingen hebben er natuurlijk ook gestaan. En ook dat bijvoorbeeld die eerste paar woningen aan het begin van de Haarlemstraat... toen de tijd ooit uh, gesloopt zijn... Uh, maar neem niet weg ook dat ze eigenlijk vanaf het allerbegin... Nou, dat zou ik niet overdrijven, maar vanaf 1910. En dan denken je van... Hoeveel, hoeveel auto's zullen er hebben gereden de dokter, rond die tijd? De dokter, de dominee, de pastoor. Toen stond er daadwerkelijk aangegeven... Dat de overlast van het verkeer wel... Uh, ja, toch was wel... Uh, groot was. Ook en uh, ook, ja, dat er ook ja. bij spreken de, ja spreken... De, dat het over die stoffen gewerkt Dat het veel stof op, opbaaide... <laughs> en zulke dingen allemaal. Dus het was echt uh, in die begin jaren ja. En... Uh, en daarnaast is het ook zo van, en dat hoop ik, dat is eigenlijk de afgelopen paar jaar, is dat eigenlijk wel sterk verbeterd lijkt mij. Ik heb gehoord dat dat wel veel, veel, dag, veel vaker voorkwam in het verleden, dat daadwerkelijk de Haarlemmerstraat echt helemaal blank stond. Ja. En dan ook daadwerkelijk voor heel lange tijd. En dan zitten wij gelukkig aan de goede kant op een soort, uh, ja, soort duin als het ware. We ja. is al van meter, anderhalve meter boven het straatniveau. Dat scheelt denk ik een heleboel. Precies, maar <laughs> andere mensen in de straat die hebben er toch wel heel veel uh, in de mm. Ook die zeg maar lager, lager ja. stonden dan, uh, dit, dan het straatniveau. Zowat. Dus, uh, en ik heb het nu zelf twee keer meegemaakt dat het wel echt een half uur echt blank stond. En ja... Afgezien van het nadeel wat je hebt. is Het is wel een heel grappig gezicht. Ja, het is een rivier waardoor ja. je door je straat heen dus, uh, verschijnt. Ja. Ja. En de straat gaan... is dan ook gelijk afgesloten voor het verkeer. Dus ja, dat is ja. wel even wat rustiger. Ja, ja, dat, ja dat is wel ja. het enige is Het ene heft het ander op. Dus zo kun je het wel ja. zien. Ja, want onze collega Nel Kerkman ja. woont er dan zelf. En die is inderdaad ja. op een gegeven moment in haar eigen huis naar boven gaan Naar de verdieping. En dan zie je eigenlijk hoe mega vol zo'n straat gewoon loopt. Het ja. is zo verschrikkelijk. Als je daar ja. woont ook. Ja. En alle prut uh, komt van de putten naar ja. boven. Ja, en ook al moet ik zeggen, ik heb die twee keer meegemaakt. En Van één keer was ik zelf thuis en die andere keer was mijn vrouw alleen thuis. omdat was ik zelf uh, aan het vliegen. Dat, uh, ja, dan is het eigenlijk na een half uur is het ook weer weg. Want dan is op een gegeven moment die bui voorbij. En dan uh, komt gelijk de gemeente weer voorbij die het uh, schoon gaat maken. En dan gelijk ook weer uh, vrijgeeft voor het verkeer. Dus ja. het is onderhand zijn... andere al een aardig uh, mooi draaiboek ja. ja, ja. die ervoor voor open, <laughs> open uh, geslagen wordt. Patrick, het is een straat waar opvallend veel huizen een naam hebben. Heb je enig idee hoe dat, hoe dat komt? Uh, nou, ik, ik denk persoonlijk dat het, maar de tijd dat het, toen het gebouwd is, was het misschien logischer om een naam te geven aan een huis. Uh, ik denk dat mensen dat misschien tegenwoordig wat minder snel zullen, zullen doen. Uh, tegenwoordig duiden we onze naam, uh, onze, onze naam of ons huis als het ware aan met een uh, een, een straat nummer. met een nummer. En uh, vroeger was het uh, eigenlijk was een straat, daar dat werd niet over gesproken, maar werd er werd gesproken over een huis. Uh, dus dat kan een reden zijn dat in die tijd net die overgang was. Dus, en uh, een tweede reden kan ik zo uh, bedenken dat, uh, dat het denk ik toch wel voor heel veel mensen een, een buitenwoning was. Mm. En dat het daar op die manier ook een, uh, leuk was om een, aan je buitenhuis als het ware uh, een naam nee, te okay. geven. Want hoe heet <laughs> jullie huis? Anna, Anna Petronella. Het is niet een of andere religieuze naam van een zuster of een. Uh, uh, niet iemand dat ik uh, weet. Uh, nee. uh, wie weet krijg ik dat ooit nog. Ja, uh, ja, komt ja. het nog eens een keer boven water in het archiefwerk? Er zijn archivwerk. wel opvallend veel, veel vrouwennamen. Oké, okay, wie weet. Allemaal van dit soort naam. Is het naar de vrouw des misschien? Ik, ik weet het niet. Ja, of de maîtresse. Oh ja, nou ja, dan ga ik daar. Maar het is nooit van de kerk geweest of uh, dat soort huizen. Uh, ons huis, daar ben ik verder nee, nog niet op de nee, hoogte nee, van. Nee, en bij nee. Andere woningen heb ik wel. Uh, bij spreken, de overkant van ons zit dat, bij, dat huis, bijvoorbeeld Klein Buitenrust. En er is ook een woning in, uh, in Haarlem, dat heet dan Buitenrust. Dus ik weet okay. dat er heel veel woningen uh, daadwerkelijk uh, buitenhuizen zijn. Nee. En eigenlijk zomerwoningen. Dat ja. mensen uh, eigenlijk in de winter gewoon weer uh, terug naar de, de grote stad gingen. En in de zomer dus. Een, uh, uh, je daadwerkelijk uh, veel tijd uh, doorbracht. Ja, er waren mensen die woonden zes maanden hier en zes maanden in ja. Amsterdam of Haarlem. Oh, okay. uh. En dat, uh, zo werd het ook aangeduid. En uh, ook als je, het is wel grappig, ook als je in de in de, in de kranten uh, las van toen de tijd, of leest van toen de tijd, uh, werd aangegeven dat er uh, weer uh, een, een huishulp werd gezocht voor die paar maanden. En, uh, of dat zeg maar... Uh, werd gesproken over, er is een huis te koop of uh, in de Haarlemmerstraat? Dus het was eigenlijk uh, wel heel erg uh, bijzonder als je in die straat uh, woonde. En dan werd het, maakte het eigenlijk niet uit welke huis het was. Als er maar een huis te koop kwam in die straat, dan was het wel interessant. Dus ja, dan ja. dan uh... woonde je op stand. Ja, wie weet. Ja. <laughs> Zijn wel, ja, ik kan me voorstellen dat voor die tijd, dat we, ja, nog steeds, het zijn echt wel hele mooie en, uh, en grote huizen relatief. Ja, ja, ja, uh, sommige huizen hebben een andere naam gekregen. Nou weet ik dat in de scheepvaart is dat vloeken in de kerk, want dat is dat is zo ja, Maar Is dat uh, met huizen ook zo? Of weet je dat niet? Nou, ik heb wel... Uh, ik moet toegeven dat... Uh, dat, dat uh, Mevrouw en ik vinden de, de, de naam van ons huis niet echt bijzonder. We hebben er sowieso geen gevoel mee. Maar ik ben niet van plan om het te gaan uh, veranderen. Ook misschien met die reden. Maar nooit. <laughs> Precies. Dus als het wel zo is, dan wil ik het ook niet uh, proefondervindelijk uh, uitvinden. Dus, uh... Patrick, uh, als het project klaar is, wat, wat gaan jullie ermee doen? Nou, laat ik eerst vooropstellen dat... Uh, dat er nog heel veel huizen niet uh, goed in kaart gebracht zijn. Uh, het archief is gelukkig nog niet uh, helemaal uitgeplozen. Uh, ook heel veel bewoners van de straat hebben ook nog niet hun, uh, hun, wellicht hun beeldmateriaal wat ze hebben nog aan ons gegeven, denken wij. Dat, daarom zullen we ook uh, in de, met de kerstdagen... misschien is het een soort verrassing... zullen we dan nogmaals een <laughs> oproep plaatsen onder de bewoners... Uh, om dan nog, nog een keer te gaan kijken... of aan te geven als ze wat meer informatie zouden hebben. Uh, ja. Het mijn mooiste is natuurlijk als je van elke huis wat er staat... een heel mooi uh, geschiedschrijven ja. hebt. Van, uh, zo is het gebouwd, door die is het gebouwd. Zo is het in eerste instantie aan de hand van bouwtekeningen opgebouwd. Met een soort foto misschien van toen de tijd. Door de jaren heen en uh, als die afsluiting. Die hebben we allemaal gewoond. Uh, zijn er zijn nog bijzondere verhalen te vertellen ja. over die woning... Zo weet ik bijvoorbeeld ook van de Haarlemmerstraat dan zich, dat je al in eerste instantie ook een algemeen uh, schrijf hebt over de, over de straat. Uh, staan we bij dat het. Tenminste, ik heb gelezen dat er een vliegtuig verongelukt is in de dat er bommen gevallen zijn, uh, ja. dat er. zeg maar uh, En zo Dus kan je heel veel verhalen die eigenlijk best wel bijzonder zijn. Ja, ja, uh, en, diverse huizen, daar hebben we ook Duitsers gezeten. Daar hebben ook Duitsers gezeten. Ook Duitsers ja, gezeten nog, dat ja. heb ik ook al gezien. Ja, er ja. zijn uh, toen het, ja, in de jaren dat de Duitsers hier hebben gezeten hebben ze een uh, aantal huizen hebben, hebben ze gebruikt als een soort uh, uitvalsbasis. Uh, mm. uh, dus die dingen die wil ik allemaal nog de komende tijd sowieso uitzoeken. En hoe meer informatie de bewoners ook kunnen geven, des te leuker is het natuurlijk om dat ook in het archief uh, aan te vullen. Uh, en op een gegeven moment zal denk ik dat de, de bronnen daadwerkelijk... Uh, opdroog En dan hoop ik dat dat uh, genoeg is. Ja. Dat wij toch uh, minimaal een hele leuke avond kunnen houden voor de straat. En uh, met dat toch al uh, alles wat we tot nu toe uh, te weten zijn gekomen... een soort informatieavond te houden. En uh, in hoeverre dat daadwerkelijk in een soort boekje uitgegeven kan worden... dat is natuurlijk ja. dan uh, om te bepalen. Ben je zelf nu ook lid van het Genootschap Oud Zandwoord? Jazeker. Ja. Ja, ja. Van alle regeringen <laughs> ja. zijn we daar... Door uh, Gerstensen en... binnengehaald. Ja, lid geworden. Ja. En, uh, en zodoende ben ik eigenlijk ook. Uh, vond ik het ook zo leuk hoe zij daadwerkelijk het zandvoort afbeelden. Daar ben ik natuurlijk op die manier uh, zo uh, actief uh, door geworden. Leuk. Ja, ja, Ze zijn altijd nog geleden heel erg hartelijk welkom natuurlijk. Ja, ik denk het wel. En uh, zijn zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende verenigingen en Stichtingen in Zandvoort, die zeg maar, ook het, uh, het oude Zandvoort. Uh, Hoog in het vaandel hebben staan ja. en dat vind ik hartstikke leuk. En uh, ik weet ook dat er nu een soort uh, ja, nieuwe koepel, als het ware, is opgericht, uh, Erfgoed Zandvoort, ja. die ook tezamen gewoon daadwerkelijk uh, dat naar buiten uit willen stralen. Ja, Stichting en dat is hartst, ja. ja, en dat is, vinden wij, ja, vind ik alleen maar hartstikke, hartstikke leuk. Ja. En de samenwerking is eigenlijk ontzettend leuk. Jij doet ja. het in je straat. Ik ben ja. dan van het Bunkermuseum lid van die behoudsstichting Cultureel Zandvoort. Ja. Culturele dingen willen we graag houden en niet af laten breken zoals in nee, de Halterstraat. Nee, zeker. Dus dat, en in de Haarlemmerstraat. En de Haarlemmerstraat. En en gesloten is. natuurlijk verschrikkelijk. Allemaal... Heb, heb jij eigenlijk beeldmateriaal van hoe het vroeger was? Ja, heel veel beeldmateriaal is al voorhanden. Uh, vooral van het, uh, het begin van de Haarlemmerstraat. Dat was, uh, vooral in de beginjaren was dat een uh, hele mooie aanzicht, ook op, mm. voor aanzichtkaarten. En uh, ja, jammer genoeg uh, is dat natuurlijk niet alles uh, geconserveerd. En er is op een gegeven moment door de jaren heen uh, toch een menig gebouw afgebroken. Uh, Laten we de dingen die er allemaal nu wel uh, nog staan, uh, zoveel mogelijk conserveren. Zodat het ook uh, de mooie sfeer van toen de tijd uh, bewaard blijft. En, uh, Als mensen nog uh, spullen aan jou kwijt uh, willen, hoe kunnen ze dat bij je bezorgen? Uh, nou, laat ik eerst voorop zeggen dat denk ik heel veel mensen zullen denken: van oh, dit zou wel bekend zijn bij het genootschap. of deze foto zullen ze wel hebben. Uh, ik roep dan ook iedereen uh, te zeer op van maakt niet uit welke informatie juist Dat vind ik hartstikke leuk om al uh, als ik daarvan op de hoogte word gesteld. En dat kan zijn van uh, beeldmateriaal van uh, de straat of het huis in specifiek. Maar het kan ook zijn uh, voor, uh, van mensen die daar vroeger misschien gewoond hebben en die misschien ook nog wel materiaal uh, kunnen aanleveren. Dus uh, die mensen kunnen we natuurlijk heel moeilijk uh, bereiken. Vaak uh, hebben mensen natuurlijk wel... doordat ze al zo lang uh, daadwerkelijk wonen in de Haarlemmerstraat... een veel grotere kenniskring dan ik uh, opgebouwd heb in die drie jaar. Uh, maar... Maakt niet uit dan uh, wat er hoe het is of uh, wat er uh, bekend uh, kan worden gemaakt over de Haarlemmerstraat. Ik, uh, we stellen stel het zeer st op prijs als het uh, bij het Zandvoortsgenootschap uh, aangeleverd ja, kan goed. worden. Dat uh, zal bij jou terecht. Dat ook. En uh, als het zeg maar, ik kan uh, mij ook gewoon uh, emailen, e-mailen met uh, Patrick, uh, nee Ellen, dat breng je mee. Underscore <laughs> de Patrick Mogen we je heel erg hartelijk bedanken dat je zo passioneel over jouw straat en over je huis hebt gepraat. En hiermee wilde ik eigenlijk het Kunst en Cultuurcafé beëindigen. Wij danken Roy Haldeman en Pascal van der B voor de techniek. En vooral Pascal die een paar keer naar de studio is gereden op zijn fietsje om daar de bewuste knoppen open te zetten. Zodat we de uitzending kunnen doen. En natuurlijk alle mensen die hier aanwezig zijn. En vooral Hotel Hoogland voor de knussigheid, de gezelligheid en de lekkere drankjes. Dag Yvonne. Dag Tom, dankjewel. Mooi.